Dit is Scholse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, de Joost, de Gerard de Groot, Bernhard Robben en Ben Lone. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben vanavond een kring met Geert de Groot en Ben Lone, die presenteren. En we hebben als gasten Piet Poos, gemeenteraadslid voor het CDA en wethouder Guus van der Put. Ik had het misschien andersom moeten zetten. In termen van en, belangrijkheid. Is hey, uh, wat is hoger. dan... wat is... Wat is poos, poos gaat voor Put in eh? het alfabet. Poos gaat voor Put in het ja. alfabet. Ja. C van DA gaat voor... En, en, ja. de gaat voor we hadden hier ook uh, heel ja. graag gehad uh, wethouder Mario Immink, die... Um, hadden we ook uh, in het programma, maar op het laatste is dat niet doorgegaan. Vanaf deze plaats wensen we maar beterschap, uh, sterkte en volgende keer beter. Nou, uh, wij gaan uh, uh, praten over, uh, nou waarover eigenlijk Gerard? Over dat we het niet snappen. We snappen het niet? Ja, naar aanleiding van een column die Piet Poos uh, in het Goorles Belang geschreven heeft over moet Goorles belasting betalen. En naar aanleiding daarvan, natuurlijk, over hoe dat mechanisme werkt. En wat gemeentes nou eigenlijk wel en niet mogen op dat terrein. Als, en waarom de grond hier zo duur is. Als de gemeente winst maakt op bedrijfsmatige activiteiten. Ja, daar, daar gaan we het over hebben. Ja, het onderwerp zorg en de miljoenen die we overhouden vervalt een beetje. Niet vervalt wat we altijd doen aan het begin. Wat was er allemaal in het nieuws? En daar kunnen we misschien wat meer tijd voor nemen. En uh, nou, dat doen we allemaal mee. Hè? We beginnen we met Piet. Piet, buiten het onderwerp waarvoor je uitgenodigd bent... is er jou iets opgevallen in het uh, nieuws van afgelopen week? Je overvalt me een beetje. Wat mij heel vaak opvalt in het nieuws... is dat er uh, soms berichten zijn waarvan ik denk... Van, jongens, wat is hier het nieuwsgehalte van... Ik ging vanmorgen uh, naar mijn werk. Uh, en toen kwam er een berichtje dat het lichaam van Mohammed Ali in St. Louis is aangekomen. Bladiebladiebladie. Bla, bla. En ik denk, ja die man is dood. Uh, wat is hier de nieuwswaarde van? Dus uh, <laughs> ik, ik zat me daar een beetje over te verbazen over die keuze. En dan ook niet helemaal achteraan, maar meteen als tweede item. En vervolgens kwam er een bericht uh, over... Uh, ...nou ja, allerlei andere dingen die ik uh, op zich uh, interessanter en belangwekkender vond... Uh, ...dan dit wat voor mij geen nieuws was. Mm, mm. Ja, dus jij vult uh, nogal eens een keer uh, ja, wat, uh, een groot vraagteken boven de nieuwsberichten. Ja, en, en, en, en soms waren sommige dingen ook wel heel erg uitgesponnen. Uh, dat, dat, dat je uh, het, hetzelfde bericht uh, 25 keer hoort... Uh, we hadden we laatst uh, een of ander team, dat had, uh, de twee, was was tweede of derde of wat-whatever geworden. Uh, en dan, uh, ja, ze zijn nu in een vliegtuig gestapt. Ze zijn nu onderweg, ze zijn geland. <lacht> ja, jezus, kom op, jongens. <lacht> dat, dat weten we intussen wel. Nou ja, als je hevig geïnteresseerd bent, dan wil je ook alles weten. Hè? Ja, ja. Nou ja, daar zijn dan weer even in geïnteresseerde nieuwe centers voor. <lacht> Twitter namelijk. Is het ja, dat, ja. Uh, wat, wat jou betreft Piet? Ja, ik, ik zeg al, Jo vervalt me een beetje met die vraag. En ik had er eerlijk gezegd niet over nagedacht. Maar ja, nee, dat is het eigenlijk Dat is het ja. Dank Nou, in aanvulling op wat Piet zegt. Ik denk als er geen ander nieuws is dan dit. Dan gaat het eigenlijk nog allemaal niet zo heel slecht. Want er is natuurlijk geen beter nieuws dan slecht nieuws. Dat weten we allemaal. Dus ook het Brabants Dagblad. Als het dan vier pagina's moet vullen met Mohammed Ali. Kijk kleden. denk ik van nou perfect. Maar ik heb uh, de laatste weken ontzettend genoten van Kiki Bertens. En uh, ik verheug me op een hele mooie sportzomer, want naast het wielrennen en uh, naast het uh, uh, naast Max Verstappen, het autorijden, nee. hebben we nog een derde wereldsport waar we gewoon een hele leuke sportzomer mee tegemoet kunnen gaan. Dus ja, ik ben niet zo ontzettend ontzettende voetbalfan, dus ik denk dat ik het op een andere manier heel goed uh, ga compenseren. Mm -hmm. Ja, uh, dat doet me denken aan uh, hoe uh, Anne Wil uh, gisteravond uh, afsloot, dat is een, een, een praatprogramma op de ARD, de eerste Duitse zender, die uh, gaat er dan ook uh, een paar maanden uit, want ze zegt uh, we hebben daar uh, het Europese voetbal en de Olympische Spelen, dus uh, ik ben van de buis, behalve zegt ze, als er iets zo belangrijks gebeurt, dat dat dat nog belangrijker is dan voetbal en de Olympische Spelen. Dat is een mooie, mooie sneer naar, naar wat, wat, wat wij zo belangrijk vinden. Maar dan komt zij terug. Ja. Er zijn trouwens ook hier wel vragen gesteld over... Uh ja, de afwezigheid uh, maandenlang van, van, van Pauw bijvoorbeeld. En van de wereld door. En van de wereld ja, door zeker, en alles. Ja. En, uh, en van Golse Kringen. Uh, Golse Kringen ook. Hoe lang zijn Kringen? wij ja, uh, ja, weg? Twee, twee maanden wij, maar. maar. Twee maanden maar. Ja, wij worden minder betaald. Dus ja, tij, we moeten tij, er harder voor tij werken. daar zit nog net in de marge <laughs> dan. Uh. <laughs> ja, ja. Nee, maar het is natuurlijk toch een hele rare in de wereld. Uh, dat aan de ene kant is van je moet langer blijven werken, je moet harder werken, maar de vakanties worden langer. De vakantieperiode wordt langer, die begint al in mei. Ja. Uh, terwijl je het vroeger had met kerstmis, waar je naartoe ging en dan de eerste drie weken van juli, als dat de bouwvak was, probeerde je niet uh, te gaan. En dan was de vakantie weer voorbij. En dan waren de schoolkindjes nog een tijdje op het kindervakantiewerk, want je moest al werken, dus dan kon je ze niet meer thuis hebben. Klaar. Ja, maar ik zie ook wel een groot verschil met de publieke omroep. En met de, com met de commerciële, hè? want uh, het praatprogramma van Humberto Tan draait ja, je kan gewoon door. Willen, ja, je kan het doen. He, dus ja, <laughs> je ja. kunt je ook wel een beetje vraag stellen bij de rol van de publieke omroep in de... Ze, neemt, ze, hè? Ze, ja. ze verdienen het wel heel makkelijk. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. ja. Goed, dat is uh, dan ook een mooi plek plek gegeven? Ja. Een plek, hier vanuit de regionale omroep, vanuit de lokale omroep. Gewoon de waarschuwing, één keer. <laughs> voor het laatste, ja. inderdaad. Ja, ja. En dan uh, beginnen we voor hetzelfde. Ja, ja. Goed. <laughs> Eens even kijken, wat was er in het nieuws? We hebben toch opgemerkt, uh, we zagen het aankomen dat uh, Casa di Renzo langzamerhand uh, open gaat. Wat hebben ze dat toch prachtig gerestaureerd. Hè? Het is een uh, juweel geworden. Nu uh, fietsen ik uh, zondag voorbij en er waren wat uh, waarschijnlijk mensen van buiten Goren die daar ook naar stonden kijken en, en uh, die uh, duidelijk de taxatie hadden van uh, nou dat is hier bijna klaar, maar het ziet er prachtig uit. Hoorde ik de ene tegen de ander zeggen ja. Dat is natuurlijk allemaal uh, met, uh, met monumentengeld uh, opgeknapt. Wat een onzin. Ik uh, dacht, moet ik afstappen? Uh, moet ik hier iets recht zetten? Maar ik wist eigenlijk niet of uh, er uh, überhaupt geen geld van de monumentenzorg bij is gekomen. Want we hebben hier uh, mevrouw Huybrechts uh, aan tafel gehad, uh, Gerard Rinnen van Huijgenvoort... Die, uh, en ik herinner me toch heel goed dat, dat zij het had over haar uh, eigen geld dat ze erin moest uh, stoppen. En dat de uh, niet van, van monumentenzorg zou komen. Maar Guus, dat weet jij ja, waarschijnlijk. Ja, dat kan ik bevestigen, Ben. Er is geen cent overheidsgeld aan het passen. Geen de pas. cent? Nee, geen cent. Mensen hebben, allemaal, hebben alles netjes zelf gefinancierd. Dus pet je af hoor, voor hetgene wat ze gepresteerd hebben. Maar dat is toch ook weer uh, verrassend. Hoe komt het? Want er is een monumentenpot en, uh, en het is een monument. Waarom gaat er dan eigenlijk ja, helemaal nou, kijk, niks? Die, mo die monumentenpot is minimaal gevuld. Daar zit echt heel erg weinig geld in. En er zijn heel veel projecten aangemeld. Dus je komt dan op een lijst en als je gelukt hebt, uh, dan heb je over tien jaar, dan krijg je wel geld. Maar als je net als deze ondernemers gewoon gelijk wilt beginnen, ja, uh, dan moet je het gewoon zelf doen. Ja, ja, en dan krijg je dus gewoon niks. Dan krijg je niks. Nee. En dan was het monument eh, nog verder achteruit gekacheld. Ja. Want dat had ja. natuurlijk dit onderhoud heel hard nodig. Ja, nu absoluut. Nu we het er toch over hebben, weet jij wat er met die vreselijke muur gaat gebeuren? Uh, ja, die muur is eigendom van de familie van Haagboort, maar het is ook onderdeel van het Rijksmonument. Wacht, dat is nog weer jammer, hè? ja. Ja. Dat is nou weer jammer. Mag die niet weg? Nou, we zijn wel samen met de familie aan het denken... hoe we daar een nette oplossing voor, uh, voor kunnen bedenken. Ja. Want als je mij daarna de monumentale waarde vraagt... van het eerste stuk van die muur, ja... Dat is niks, hè? Nee, die is nul. Ja. Dus, uh, ik denk dat we daar wel uitkomen. Oh, dat is fijn, ja. want God, als die blijft staan... dan, dan uh, is het ja, eigenlijk nou, nog... Uh, of er blijft een stuk staan... Wat je, waar je nog wel wat uh, monumentale waarde in zou kunnen herkennen... Dus ik kan maar kun je heel erg denken aan de kloostertuin. Ja. Daar is natuurlijk ook door de buurt afgedwongen, kun je bijna zeggen, een stuk muur blijven staan. En als ik daar langs loop, moet ik toch eerlijk bekennen dat ik elke ja. keer denk: wat een lelijke muur. Maar de familie van Hagenvoort is, is bezig om een plan daarvoor te maken. En daarover zullen ze met ons in gesprek gaan. Want dat is dan weer bevoegdheid van de gemeente? Want daar. Ja. Want uiteindelijk moet Rijksmonumentenzorg dat dat wel goedkeuren. Uh, die zullen advies moeten geven. Ja, ja. Maar wij kunnen daarvan afwijken. Okay. Oh, dat is goed. Oh. Dat is daar wat handig Nou, Dit vraag. klinkt bijna als... Dat gaan we doen. Dat klinkt beter dat dan... Dat hoor je dan... mij niet zeggen. Nee, dat weet ik. <laughs> dat hoor je mij niet Dat zeggen. klinkt bijna. Dus mm. weet ik. Ja. Uh, nog een ander uh, nieuwtje. Ja, Dank. nieuwtje. Uh, zou ik daarover uh, wat gaan zeggen? Ja. Over uh, Jeroen Kuster? ja. Ja, Jeroen Kuster is uh, de kunstenaar die momenteel in het uh, in de grote, in de foyer van het uh, Jan van Bezouw exposeert... tegen die uh, wand, die, wand die uh, daar, uh, de daarachter de zit de bibliotheek om een beetje te uh, lokaliseren. Uh, daar zitten heel merkwaardige kunstuitingen in, uh, in, in uh, ja, flesjes, in, in, uh, ja, van die stofvrije dingen. Je, je vraagt je af wat, wat is het eigenlijk allemaal en uh, dingen die, die wat op, op lampenkappen lijken, armaturen. Je, je weet eigenlijk niet goed wat het, wat het allemaal is, maar uh, nou, daar staat een bordje bij. Ik wil het eventjes uh, voorlezen. Het gaat over uh, een expositie van 28 april tot en met 23 juli. <coughs> nou, al van jongs af aan heeft kunstenaar Jeroen Kuster, hij is geboren in 1971. Een voorliefde ontwikkeld voor alles wat deel uitmaakt van ons dierenrijk. Hij is vooral nieuwsgierig naar hoe een beest is opgebouwd en de structuren die daarmee blootgelegd worden. Zo verzamelt Kuster al vanaf zijn twaalfde jaar schedels, waarvoor hij zo'n 500 dieren heeft ontleed. Een merkwaardige hobby die veel zegt over zijn huidige werk, waarmee hij in plaats van de dieren uit elkaar te halen, aan een heel nieuw dierenrijk bouwt. De in de jaren opgebouwde kennis en ervaring heeft, hij zich in zijn geest, heeft zich in zijn geest genesteld en daaruit ontstaan nu nieuwe species. Hij speelt als het ware voor God, waarbij direct vermeld moet worden dat dit voor Custer geen diepere betekenis heeft. Custer werkt nooit vanuit een vooropgezet plan. Kuster laat ons schijnbaar eenvoudige vissen of andere diersoorten zien, in alle soorten en maten, van stekelig tot glad, van dik tot dun, die ons doet denken aan de traditie van de, natuur, van de natuurhistorische musea. Ook daar komen wij dieren tegen die wij niet meer kennen. Het verschil zit hem daarin dat de dieren van Kuster nooit echt hebben bestaan. Het gereedschap dat Kuster inzet om zijn beelden te maken is meestal niet zo natuurvriendelijk. Vaak gebruikt hij alledaags materiaal, zoals bijvoorbeeld plastic lepeltjes of ander anorganisch materiaal dat bij de bouwmarkt of de intratuin vandaan komt. Bijzonder is te ontdekken dat bijvoorbeeld door het versmelten van plastic, het plastic, kunst er in staat is om ordinaire witte plastic lepeltjes te transformeren tot levende wezens. Hij noemt dat zelf koken met materiaal is kunst maken. Nou goed, deze man die exposeert dus in het Jan van Bezouw en in het Parking, en dat heet samen geloof ik Parking, dat is Parking aan het, uh, het Wilhelmina Park en, en hier gewoon in het Jan van Bezouw. Die man die, uh, die gaf uitleg van zijn werk vorige week donderdagavond. Daar uh, zijn een, uh, 20, 25 mensen op, op afgekomen om die uitleg te aanhoren. En uh, ik denk dat ik de ervaring van, van al die mensen uitspreek als ik zeg dat er in de kapel van het Jan van Bezouw nog nooit zo'n gekke performance heeft plaatsgevonden als die donderdagavond. Uh, daar uh, op, op die teksten die daar bij die expositie staat is al uh, een beetje te merken dat hij dat onvoorspelbaar is en dat hij uh, improviseert en, en alles. Nou, zo, zo begon hij ook uh, met, met, uh, met uh, op, op, uh, het beeld geprojecteerd zijn zijn paspoort en daarna kregen we hele lullige kiekjes van, van, uh, van hem en van zijn ouders en van zijn familie. En, en uh, hij zat toen een beetje een warrig een beetje een verhaal te houden. En hij uh, bekende dat, het, dat hij een waarhoofd was. En dat, dat de plaatjes in zijn uh, presentatie uh, allemaal door elkaar zaten. En, en nou, we zaten eigenlijk alles een beetje tegen elkaar te zeggen. Uh, een verloren avond, hè? waarom zijn we daarop afgekomen? Maar... Na, na een kwartiertje, na twintig minuten, zeiden we ook tegen elkaar... oh, wacht eens eventjes, uh, we doen het toch goed aan om, om te blijven zitten. Want, want uh, die, die, uh, die vogel wil ons gewoon op het verkeerde been zetten. En, en, uh, nou, hij was gewoon ruimte aan het maken voor... voor uh, ...wacht eens, er kan uh, iets, iets bijzonders komen. Nou, en dat, dat bleek. Paul Cornelissen moest hem na tien uur eigenlijk gewoon naar huis sturen en, en afbreken. Waar wij ons uh, hadden schrapgezet voor, uh, wat, wat was het, een half uur, drie kwartier. Dan zal hij toch wel verteld hebben wat, wat, wat hij uh, aan het doen is. Maar uh, nou, dat, dat werd een zeer boeiende avond. Waar, uh, waarin hij zich neerzette als, uh, nou ja, ik zou zeggen, de, de totaal vrije mens. De, de spelende mens. Die, die, ja, die toch uh, hele mooie dingen aan het maken is. En uh, ja, die, die, uh, de, meeste, de meeste zotte dingen doet hij liet de verzamelingen zien die hij thuis heeft. Van, van die schedels waar, waar daar ook sprake van is. Allerlei verzamelingen. Z zijn kunst, uh, zijn artefacten. Hij maakt dus dieren na uh, die, die niet bestaan. En daar uh, geeft hij allemaal Latijnse namen aan. Met een knipoog naar uh, Linnaeus. Uh, uh, van, die, van die namen die hij zelf niet eens kan, kan uitspreken. Daar zit hij dan ook mee... Uh, ...de draak te steken. Was jij er ook bij, Gerard? Nee. nee. En dan, uh, dat was een pauze. Dat ik opgelucht. Dat was, een, <lacht> dat, dat was een pauze. En uh, nou ja, voor op tafel stonden er allemaal van die, van die speelgoedbeesten. En we hebben ons uh, de hele avond zo'n beetje zitten af te vragen... ...wat moet hij met die speelgoedbeesten. Maar daar bleken allemaal uh, muziekjes uh, in te zitten. Als je daar zo'n ergens op drukte, dan, dan, uh, ...dan gaat soms zo zo'n beest uh, muziceren en, en zingen en spelen... Maar na de pauze moest hij zich eventjes omkleden. Hij trok zich dus terug achter de gordijnen. En even later kwam hij nagenoeg naakt. Hij had alleen nog zijn onderbroek aangehouden. Zijn dikke buik en volle glorie tonend. En uit zijn onderbroek kwam een staart. En op zijn hoofd stond een masker van een paardenkop. Daarmee kwam daar kwam hij met een piepklein gitaartje waarmee hij dus uh, haartrok uh, ging, ging spelen en, en de meest gekke dingen ging, ging doen onder de stoelen van, van uh, verbijsterde... Maar ja goed, wij waren al lang niet meer verbijsterd. Uh, bezoekers uh, lachten kronkelen en uh, heel, heel, heel gek. En dat uh, nou bleef ja, nog lang onrustig geworden. Ja, en dat bleef <laughs> nog lang onrustig en, en heel uh, amusant vond ik toch ook dat, dat hij zei dat hij... Uh, zich in uh, zijn leven nog nooit had, had omgekleed uh, naast, uh, naast een altaar. Ja. <laughs> dat, dat, dat is daar natuurlijk het geval, want het staat er nog, ondanks dat, uh, dat het aan de eredienst ontrokken is, ik zal ook wel met, met de monumentstatus uh, ook, ook van binnen te maken hebben, dat, dat, ja, eigenlijk staat er nog de hele opstelling van, van, van, van de kerk, van, van een kapel, altaar en tabernakel en alles, alles, alles staat er nog. En uh, goed, daar had hij zich dus omgekleed. En uh, nou, het was, het was een, een, een hele merkwaardige avond. Nadien hebben we Paul Cornelissen gevraagd of hij, uh, of hij uh, wist dat, het, dat hij zo'n gekke kerel in huis had gehaald. En uh, ja, ja, hij wist dat wel min of meer. En, en uh, hij had hem één act, uh, had hij hem echt uh, verboden. Want hij was uh, namelijk ook nog van plan geweest om, om een... Uh, om een zwaan mee te nemen en die open te snijden, daar te plaatsen. En, uh, <laughs> en te ontleden om, om ons uh, te laten zien uh, dat, uh, dat je daar dan ook allerlei interessante structuren kunt, kunt aantreffen. Nou, we hebben echt iets gemist, begrijp ik wel. Maar dat hebben wij ook gemist. Dat, uh, daar had hij een veto over uitgesproken en uh, dat, dat was niet doorgegaan. Maar, uh, maar goed, dat soort dingen gebeuren dus ook in onze kapel in de... Annetje van pijenbroek -kapel, zoals hij tegenwoordig heet. En wat ik daar ook leuk uh, aan vind, is dat sinds Paul Cornelis hier uh, aan het roer staat, dit soort dingen geprobeerd worden. Niet altijd dat ik zeg, goh, wat leuk, wat interessant. Uh, dat heeft hij voor mij gedaan. Ik moet eerlijk bekennen dat ik deze dingen wel intrigerend vind, maar nog niet echt dat ik zeg van, goh, daar kom ik mijn bed uh, voor uit, maar het gebeurt wel. Het leidt wel tot discussie, uh, tot mensen die zeggen lelijk, mooi, moet niet kunnen, belachelijk. Of er zit een, uh, een verhaal uh, achter. En dat is toch ook de bedoeling van kunst. En zeker ja. ook van een cultureel centrum, dat je dat soort dingen zegt. van We proberen nieuwe dingen uh, om dat ook toegankelijk te maken voor, uh, voor bezoekers. Ja, zeker. Dat, uh, ja. Daar verdient hij, vind ik, lof voor. En dat krijgt hij voor mij ook. Mee eens. Goed, zijn we zijn het allemaal mee eens hier aan deze tafel. Um, sluiten we zo. Gerard, had jij een nieuwtje bij je? Uh, iets wat ik toch eigenlijk niet zo leuk uh, vind. Dus over de zaak gaat het niet. Want daar kun je als wethouder niks van zeggen. Ik weet geen eens of je erover gaat. aan de Bergstraat. Uh, het gedoe erover ondernemen. Die zegt, ik ga weg. Die gemeente hier maakt er een puinhoop van. En dit en dat zal wel. Maar ik heb de commentaren gelezen uh, van mensen op social media... in het Brabants Dagblad die er aangeplakt worden. En dan denk je mensen... Een Chinees mag niet in een frietend komen. Het moeten alleen Nederlanders zijn. En dat zijn nog de meest vriendelijke opmerkingen. Ik, ja, ik ben eraan gewend geraakt. in de zin dat je dat steeds meer tegenkomt. En toch, elke keer schrik ik er weer van als ik dat zie. Dat zijn... maar we moeten er niet aan willen wennen. Nee, precies. Ik denk dat we daar met z'n allen tegen ja. moeten protesteren. tegen dit soort dingen. Ja. Ja. Uh, en ons vooral niet moeten laten afstompen. Nou, in, de, in de nationale pers is het natuurlijk gegaan. Uh, oh, oh, oh, oh, over uh, die dame die bij. Uh, bij die Simons. <coughs> ja, ja. Die daar naar, uh, naar, naar, naar denken is over gestapt. Nou, ja, je kan ervan vinden wat je wil, maar. Uh, het is, het, wat, wat, wat daar gebeurd is, is echt complete waanzin. En ik denk dat, uh, dat, dat we daar met z'n allen tegen moeten zijn. Mm. Ja, absoluut. En ik, ik, ik wil daar dus niet aan wennen. Nee. Ik, ik, ik, ik, ik blijf me daar tegen verzetten. Ja. Ja. Ja, het is misschien een beetje wegduiken, maar ik lees die commentaren dus nee, niet op de sociale ik media. Ik word er, ik als ik het zou kijken. doen, ik word alleen ja. maar chagrijnig van en ik denk, ja, daar help ik niemand mee. Ik hoor het uit tweede hand dat daar zulke vreselijke dingen aan ja, nou, hebben Ik hoor het niet van Gerard. Ja. Ja. Ja. Nee, het heeft natuurlijk ja. met het item uh, te maken dat je denkt van, hé, hey, zit daar iets in de sfeer van regelgeving, vergunningen, ontevreden ondernemer, uh, kunnen we er iets van maken? Ja. Uh, ja, dan begin je ook commentaren uh, te lezen en dan denk je, uh, had ik daar maar nooit aan begonnen. Dat wil ik ook wel eerlijk bekennen. Ja, en tegelijkertijd ja, ja. wil je toch ook, kijk, het moet ook omgekeerd zijn. Het aantal mensen dat zijn uh, afschuw uitspreekt of zegt dat ze dit ongepaste tekst vinden is gelukkig ook heel groot. Dus het is niet uh, alleen maar uh, zwart, maar uh, helaas blijft toch vooral hangen. Uh, wat heel negatief overkomt. Het is te makkelijk om eventjes uh, snel uh, wat uh, in, in, in wat is het, 146 karakters uh, iets neer te, te, te, te, te zetten. Uh, en, en daarmee krijg je de schreeuwers uh, de overhand. Uh, vroeger moest je even nadenken voordat je iets op papier had staan, en nu 146 tekens en de meest goorgebrachte tekens. Oh, je hebt toch een Twitter en dan moet het ja, heel groot zijn. Ja. Oh, whatever. Eh, ja. Ja. ja, en dan uh, kan het haast alleen nog maar het scheldwoord zijn. Hè? Ja. Overigens, uh, dat scheldwoord dat, dat die ondernemer daar gebruikte, ik denk dat de ambtenaren daar wel mee kunnen leven. Dat ook nou weer als een mooi scheldwoord, uh, pannenkoek. Hij vond ze allemaal pannenkoeken. Past wel bij een eenthuizen. Uh, ja, ja, dat is toch. Ja. Een to ja, je kan ervan zeggen wat je wil, maar het is wel plat. Ja. Ja. Ja. Het is plat. Ja. Ja. Ja. Goed. Zullen we dan eens naar het ja. geld gaan kijken? Ja, ja naar het geld. Want ja, dat was natuurlijk een column die begon met de intrigerende titel... ...snapt u het nog? Ja. En ik moet eerlijk bekennen dat ik a. niet precies snap waarover het gaat... ...en b. als ik denk ik snap het, wat er dan niet aan te snappen valt. Misschien kun je uitleggen, uh, Piet, waar het over gaat. En wat je aanleiding is geweest om... ...van je hart geen moorkuil te maken. Nou, ik schrijf... eventjes, ja. ja. we moeten vaker... Uh, Geert uh, zeggen wie antwoordt is... ...Piet Poos, uh, CDA... Uh, ...gemeenteraadslid... ...die uh, nogal eens wat ingezonde brieven schrijft tegenwoordig. Ja, ja ik ben uh, vanaf uh, 1 februari... ...raadslid... Uh, ...en als, als, raad, als beginnend raadslid... ...kom je van alles en nog wat tegen... Uh, en, en ik vond het leuk om een, een, een aantal van die, die, die, die verbazen, voor mij verbazingwekkende dingen te delen. Gewoon om, om mensen ook te laten zien waar je dan als raadslid mee te maken krijgt. Uh, en, en, en in dit geval uh, was een themaavond over uh, het grondbedrijf uh, en, en, en de berekening van uh, de, de, de waarde van de gronden die we hebben. Nou, ik ben accountant, dus het zit, zit redelijk dicht tegen mijn vak aan. Ik denk gewoon leuk, ik ga wel eens een keer luisteren. En daar kwam dus het vooral langs uh, dat uh, de gemeente uh, vennootschapbelasting moet gaan betalen. Nou, ik heb dat nog een keer even uitgezocht hoe dat nou helemaal zit. Uh, dat is een uitspraak geweest van de Europese Unie... ...dat uh, Nederland door uh, overheidsbedrijven die winst maken geen belasting te laten betalen... Uh, ...dat ze daarmee uh, valse concurrentie introduceren. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen... Alleen het middel waar, waar we nu voor kiezen, vind ik een buitengewoon onhandig middel. Want als je wilt dat er geen valse concurrentie wordt, eh, wordt, wordt, wordt gepleegd, dan moet je naar tarieven kijken. Dan moet je kijken naar wat eh, die overheidsbedrijven in rekening brengen. En als dat structureel lager is dan andere ondernemers, dan hebben die een punt. Eh, als zij eh, dezelfde bedragen in rekening brengen en daar winst op maken, dan zou je kunnen zeggen, nou ja, dan moeten ze ook vennootschapsbelasting betalen, dan moeten anderen ook. Alleen wat ik daar heb gezien is dat per saldo uh, het geld dat de overheid kan uit, uh, uitgeven minder wordt. Uh, in, in, in die themaavond waar we dat hebben besproken. Uh, daar kwam een, een, een, een verhaal langs waarin werd verteld dat in overleg met een aantal belastingadviseurs. Uh, de, de fiscale positie was bekeken en dat was uitgerekend. En dus had ik te denken ja maar jongens. Uh, stel we hebben een winst 100, dan gaan we 25 belasting van betalen. Dus als overheid kunnen we nog steeds 100 uitgeven. Voordat we die belasting betalen, zat het alleen in Goorlen. Na de belasting is het 75 in Goorlen en 25 in Den Haag. Prima. Alleen, dat, dat is iets wat je altijd zult zien als je belasting gaat hebben. Degene die belasting moet gaan betalen, heeft daar bezwaar tegen, die vindt hij niet fijn. Uh, dus wat, wat, wat doe je dan als gemeente je belastingadviseur in om ervoor te zorgen dat de belastingbedrag minder wordt. Per saldo betalen we dan 15 belasting. Uh, maar we hebben ook 5 uitgegeven aan een belastingadviseur. Dus per saldo hebben we dan als belastingbetaler overal gezien nog maar 95 uit te geven. En de enige die daar goed van wordt is die belastingadviseur. Ja. Ik, ja, daar zijn onze centen toch echt niet voor bedoeld. En, en, dat vind ik zonde van het geld. Ja, nou ja. En dan vergeet je denk ik nog één partij... want daarna moet de jaarrekening van de gemeente... goedgekeurd worden door de accountant. En dan verdwijnen volgens mij die laatste vijf ook nog. Nou, dat is Een flauw grapje hoor. Nou, nee, dat, dat, dat denk ik niet... want die, die, die, die, die accountant hebben we toch. Nee, want u zegt, want dit is een hele complexe... en we hebben het meegemaakt met de btw ontwijkingsconstructies via Ierland... Die tot allemaal gedoe uh, leiden. Ja. Accountants zijn aansprakelijk als dat niet goed uh, ja. verwerkt wordt. Ja. Dus dat wordt er in ieder geval niet goedkoper. Uh, het wordt het er allemaal niet goedkoop, Rob. Nou, en en dat, dat heb ik dus ook in mijn stukje, stukje geschreven. Want ik ken ook die hele ingewikkelde uh, constructies rondom de BTW. Uh, dat, dat, dat er gemeentes zijn geweest die hun inventaris via IJsland hebben gekocht om de btw uh, in ieder geval een tijdje uit te stellen. Het ministerie van Defensie die ooit uh, Leopards heeft gekocht en in een, belast, of in, een, in een douanedepot liet om geen btw te hoeven betalen. En daar hadden zoiets ja, van, nou, ja, als dan de oorlog mee, uitbreekt... Nou, uh, in de mesie, <laughs> want dat was het export, dan hoef je weer niet te betalen. Precies, huh? maar ja, uh, dus, dus je ziet allerlei ingewikkelde constructies. Nou ja, en... en een, een van de constructies die mogelijk is, uh, is dat je dat, uh, dat, dat, dat via uh, het Caribisch gebied laat lopen. Dan denk ik, nou, de volgende Panama Papers, dan staat er halve Nederlandse gemeentes erin. Ja. Uh, wat, want ook dat is een constructie die mogelijk is. Ik wil helemaal niet zeggen dat dat uh, ingehoorlijk gaat gebeuren. Ik denk het niet, want er zijn de bedragen hier te klein voor. Want dat soort constructies zijn vrij kostbaar. Ja. Uh, maar je ziet wel dat, dat, dat dit soort bedrag, gedrag kan ontstaan... ...en ik ben ervan overtuigd dat er toch wel wat een aantal constructies langs zullen komen... ...waar je als uh, belastinginspecteur uh, uh, van zegt... Mm, ...ik vind dit niet zo'n hele fijne. Maar je kaart dit aan, maar uh, is er iets aan te doen? Voor Goorland niet. Uh, dit, is, dit, dit, dit is in Den Haag besloten en dat is opgelegd door, uh, door, door Europa... ...uitspraak van, van, van, van de raad van Europa... ...ja jongens, dit is wel een hele lastige om iets aan te doen. Uh, het enige wat je eraan zou kunnen doen is uh, zeggen als gemeente... Van, ...nou ja, wij doen helemaal niks en we betalen dat belastinggeld... ...dan heb ik, is er in ieder geval geen belastingadviseur uh, adviseuren goed mee. Uh, aan de andere kant, als ik dan kijk naar de belangen van Goorden... ...zou ik zeggen van nou doe dat toch vooral maar niet. Dus dit, dit, dit gaat allerlei ongewenst gedrag uit, uh, uit, uitlokken. Uit het grondbedrijf uh, Winst... Ja. Ja. Ja. ja. ja. Maar dat, dat, dat viel me wel op. Dat beetje, ja. Is, ja. is dat. Uh, kijk, het grondbedrijf, want er zijn natuurlijk een aantal regels voor wat voor type bedrijven uh, het betreft. En die heb ik opgezocht. Uh, en dan snap ik niet goed dat het grondbedrijf uh, daaronder valt, want die concurreert niet. Uh, ...op de manier waarop het hier is opgezet of ja, dat met... Dat uh... wel, want er zijn ook projectontwikkelaars die, uh, die gronden aankopen en bouwrijp maken... ...en vervolgens ofwel de woonwijk zelf ontwikkelen, dan het weer naar een andere ontwikkelaar doorverkopen. He, dus het grondbedrijf in Goorlo wat winst maakt, gaat over grond die we gewoon in eigen beheer hebben. Als je het hebt over bouwen, dan hebben we daar leesjes voor. Dat is natuurlijk een andere inkomstenbron, maar daar staat hier los van. En... Overigens is het niet alleen een grondbedrijf uh, wat vennootschapsbelastingplichtig is, maar het geldt in principe voor elke economische activiteit. Je kunt denken aan het beheer van een parkeergarage, uh, verhuur van onroerend goed. Dat maakt geen winst meer. Nee, nou ja. <laughs> maar in theorie. Nee, kijk, maar Waar we hier zitten, alle... is ja. uh, neem ik aan, vennootschapsbelastingplichtig. Uh, als het winst zou maken, zou het vennootschapsbelasting moeten ja. betalen? Ja. ja. Um, in ieder geval de beide. Nee, in principe is het dat, maar het de lastiginspegeur ziet er vanaf. Het Jan van Bezouw heeft twee BV's. Hij heeft een exploitatie BV en een horeca-BV. En die moeten gewoon een normale aangifte doen voor de ventgasbelasting. Maar hoeveel winst maakt het grondbedrijf dan en over hoeveel geld praten we? Dat weet, dat... Ik, niet. Dat weet ik echt niet. Dat, je Want, ziet iets boven de lijn, onder de streep. Nou, nee, kijk, je kunt... Ton, ton, je kunt... Ton. Nou, het gaat om grotere bedragen, maar die kun je pas vaststellen als een grondexploitatie afgesloten wordt. En als we bijvoorbeeld kijken naar de exploitatie van boskes, ja, die is een jaar of tien terug begonnen. En ik denk dat die in 2021 of 2022 afgesloten zal zijn, als we fase 4, 5, 6 en 7 afgerond hebben. Ja, en, gaat dat fiscaal zo werken? Je hebt toch gewoon een post onderhanden werk. En dat waardeer je op een nee, bepaalde grond. Dat was afgerekend op het moment dat het project afgewerkt is. Fiscaal gezien? Ja. Want ik, ik snap dat het in de, in de gemeentebegroting zo, zo werkt. Maar de fiscus zegt dus van... Oh, dat mag rustig acht, negen jaar duren. Ja. Uh, ah. ja. ja maar maar daar maximaal ga de, gemeen is tien jaar. Ja. Maar daar ga je dus de complexiteit krijgen. Ja. Want de gemeente die waardeert de grond... Heel erg conservatief. Met andere woorden, wij, wij zorgen... Dat als we zien dat er een verlies aankomt, dan nemen we het verlies. Als we denken dat er een winst aankomt, dan stellen we die uit naar de toekomst. Om er zeker van te zijn dat we niet een of ander gezeperd oplopen. En er, en er zijn ja. andere gemeentes die daar anders mee, mee acteren. Want ik, ik ken een aantal gemeentes uh, die met hun positie in, in het grondbedrijf ontzettend in de problemen zijn ja, gekomen ja. na 2018. Denk eens aan Apeldoorn. Ja, ja, Apeldoorn is er bijna failliet aangegaan. Ja. Maar, nou, maar werkt het uh, daar dan omgekeerd? Dat als je verlies maakt, dat je op een of andere manier kunt, kunt aftrekken? Van, ja, dan dan weet verlies wat? je verrekenen voor... met winsten. Ja, ja, ja uh, maar je moet wel winst maken. Uh, yeah. Maar ja, zo werkt het uh, maar, maar belasting betalen. Uh, belasting gaat over de winst. En als je verlies hebt gehad, ja, dan is het jammer. Ja, maar dat geldt zo, voor elke het, ondernemer. Dat geldt voor elke ondernemer. Dus, dus dat is niks nieuws. Uh, wat, wat we dus nu wel zien, is dat we voor de fiscus een andere waardering van het onroerend goed gaan hanteren... dan voor de gemeentebegroting. Maar ook dat gebeurt in het bedrijfsleven. Want oh. dan heb je ook een fiscale balans en een commerciële balans. Dus er is geen enkel verschil tussen. Nee, Maar het wordt we, allemaal wel... We, we, we, maar, maar je probeert te voorkomen dat, dat nodig ja. Ja. Ja, we het nodig is. Om het zo dicht te, mogelijk bij elkaar te, te laten. We proberen te voorkomen dat we te veel belasting betalen. En wij zijn een nette overheid. We houden ons aan de regels. Ook aan fatsoensregels. Dus constructies via Kaimaneilanden of Maagdeeilanden, die zie ik nog even afgezien van de hoogte van de bedragen. Maar dat vind ik niet voor de hand liggen. Wij zijn fatsoenlijk. En wij houden ons gewoon aan de regels. En ik denk wel dat we inderdaad wat kwijt zullen zijn aan belastingadviseurs. Maar die kosten die wij maken... Die wegen niet op tegen het bedrag wat we uitsparen aan te betalen winstgasbeleid. Hé, hey, Guus, ik moet een beetje lachen met. Wij zijn een nette overheid, wij houden ons aan de regels. Is dat niet per definitie zo? Dat, ja, dat, dat, daarom de... heet ik ook wethouder. Ja, ja, ja, daarom heet je wethouder. Maar ja. dan is het toch jammer dat uh, Mario er niet is. Want ik zat gisteren te kijken naar, naar een uh, item. Uh, NPO 2 was het, geloof ik. Ik weet niet precies welk programma, maar het ging over, uh, over WMO-gelden die. Uh, die, ...die werden bekort of niet toegekend... ...of het ging over die persoonsgebonden budgetten... ...die, die niet werden toegekend aan haar familieleden. En dat was, dat was een, een geval van, van een vrouw die, uh, had, uh, die moest ophouden met werken... ...omdat uh, haar man schizofreen, twee kinderen, zwaar gehandicapt... ...en die, ja, die moest gaan zorgen voor man en twee kinderen. Maar uh, daar zei de, de wethouder in Os, daar speelde het... ...wij geven geen... ...gelden uit aan, aan familieleden. Aan mantelzorgers. Aan mantelzorgers, ja. En, en uh, dat werd uh, gecheckt in, uh, bij, bij staatssecretaris Van Rijn. En uh, die zegt, dat is uh, onjuist. Die, die, uh, die regeling die, die kan wel degelijk uh, uitgestrekt worden ten aanzien van, van mantelzorgers. En, en dus die regeling wordt, wordt niet goed uh, toegepast. En in Os zeiden ze, hij, hij, hij kan me wat, maar uh, wij, wij uh, keren dat niet uit. Ja, met alle respect uh, Ben, Os is Os. Ik noem het ook uh, wel eens het wilde oosten. Uh, ja, ja. Ik weet dat wij hier in Goorlen ook pgb's verstrekken aan mensen die mantelzorg uh, uh, geven. Dus wat dat betreft... Wat dat en, weet jij, dat, dat gebeurt hier in Goorlen wel. Ja. Ja. Het gebeurt in de orde wel. Ja. Ja. Maar ik, kijk, ik refereerde, er werd net een beetje makkelijk gedaan over uitwijkroutes naar IJsland en al dat soort zaken. Dat was de inhoud van mijn opmerking, dat ja. wij ons wel aan de, aan de regels houden en dat we fatsoenlijk zijn. Daar is hier niet aan de orde. Nee, maar wij maar gaan geen ontsnappingsroutes bedenken. Waar, of waar wat het dan in zo'n algemeenheid om gaat, in, in de eerste plaats even, zijn niet aan de orde, maar toch. De ontwijkingsroutes waar we het over hebben zijn tot nu toe legaal, maar moreel verwerpelijk. Ja, en is, ik vind dat ja. overheden enkele stappen, vele stappen, meer moeten zetten ja. dan particuliere bedrijven. Dat ik, Alles daarom nou een voorbeeld. Mijn, uh, maar daar staan wij ook voor. Maar daarnaast ja. kun je natuurlijk ook nog op andere manieren je gedrag gaan aanpassen. Bijvoorbeeld door het inhuren van belastingadviseurs, maar ook door. ...in twijfelgevallen toch kosten toe te rekenen aan het grondbedrijf die anders niet zo hebben toegerekend ...of die had daar niet van wakker gelegen, want wat maakt het uit? Nou ja, Als het kijk, maar transparant genoeg is. Jullie hadden het dus. over een werkgelegenheidsproject voor Belastingsadviseurs, ...maar dat geldt ook voor de belastingdienst natuurlijk. Het is natuurlijk ja. echt wel zo dat die aangiftes die gedaan gaan worden... ...dat die uh, met een sterke beeld bekeken worden. Dus, uh, nou ja. Kleine anekdote uit mijn jonge jaren toen ik nog politiek ad, uh, actief was... hier in en in de Commissie Financiën zat die toen nog bestond. De gemeente Goorland verkocht toen kerstbomen uit het eigen bos. Mm -hmm. Om precies te zijn, 20 stuks kerstbomen, 5 uh, gulden per stuk, ja, zijn de meest. 100 gulden. Maar dat was deelnemen aan het economisch verkeer en daar was geen BTW afgedragen. Zijn <tie> 17 gulden, als ik mij niet vergis... ...met 100% boete daarbovenop. Want dat leidde natuurlijk tot een boete... ...leidde dat tot 35 gulden... ...die alsnog aan de fiscus moesten worden afgedragen. Niet dat is niet Kamervragen geleid. Ja. Wel, uh... wel tot gemeenteraadsvragen. Ja, want ja, dat zijn ja, toch ja, dingen die je opvalt. Want ja. daar staat dat je een fiscale boete hebt gekregen. En dat is ja, je, toch niet iets wat je, je, je leuk vindt. Je hebt een aantal uh, belastingcontroleurs... Uh, ...die iets of wat aan de overijverige kant zijn. <lacht> Ik weet dat bijvoorbeeld mensen in de zorg... ...die met hun cliënten of patiënten moeten eten... ...en dat praat met name in, in, in, in de geestelijke gezondheidszorg... Uh, ...de... De kosten van die maaltijd wordt... bij hun inkomen opgeteld. Okay. En ik vind dat eerlijk gezegd. Je... Gods geklaag. We hebben het over 3 euro. Dan hebben we het over 5 euro. Ik heb zelf eh, ook, ook in de advies- en de consultancy kant gezeten. Als ik met de klant ging eten, dan kostte mijn maaltijd aanzienlijk meer dan die 5 euro. Maar ik hoefde dat niet als, als inkomen op te geven. Ik heb dat nee. altijd heel erg raar gevonden dat dat wel moest. Ja, ja, ja. Uh, en dan snap ik wel dat dat in de zorg allemaal wat makkelijker uh, terug te vinden is in, in planningen en in allerlei andere dingen. Maar er, er, er zitten soms dingen in de belastingwetgeving waarvan ik denk, jongens, jongens, jongens ja, En daar heel voor. Ja. <laughs> of misschien... De verkeerde ministers en staatssecretarissen op het ministerie die er me niet in slagen om bij weer de zoveelste ronde van vereenvoudigingen van het stelsel weer met dit soort dingen te komen. Nou, volgens mij is elke regel die je afschaft, er zijn tien andere regels ja. voor nodig. Dus uh, ja. wat dat betreft ben ik een beetje mijn, mijn, cynisch geworden. Mijn, mijn ervaring is als er iets uh, misgaat. Uh, nou, laat ik het anders zeggen. Iedereen roept er moeten minder regels zijn. En op het moment dat er iets misgaat, roept iedereen... waarom is daar geen regel voor? Ja. Uh, en, en dat is het eerste wat, wat iedereen roept. Waarom is dit niet geregeld? Op het moment dat het Rijk gaat decentraliseren... Okay. en uh, er gebeuren dingen die ze niet helemaal had voorzien, is de volgende stap dat ze de controle weer... Uh, dus ja... Uh, uh. Ik denk dat we hier nog heel lang over kunnen brengen. Kunnen we een gaan draaien? Ja. ondertussen even. Strak pan. Ja, dat heeft uh, te maken met... Uh, ...een goordenaar die goorden verlaten heeft... ...Peter Arne. Bekend als degene die operaprogramma's... ...hier in het Jan van mezelf verzorgt... ...en een voetbalfanaat eerste klas. En ik ben dat een klein beetje. En ik zat te kijken toen Leicester City... ...in Engeland kampioen werd. En daar kwam een tenor die... Nessun Dorma uh, zong en ik dacht voor een opera liefhebber als uh, Peter Anie is dat toch wel een toepasselijk lied, maar dan in een uitvoering van Pavarotti die toch wel enkele klasse beter is als tenor en op zijn beste tijd dat deed. Ja, de schoolse Kringen, dat was Pavarotti. En we gaan verder met een uh, ingelast onderwerp, nu we Guus hier toch hebben. Uh, jij bent ook portefeuillehouder voor uh, uh, opvang uh, vluchtelingen, huisvesting. Ja, uh, met, ja, met die verstanden, de burgemeester heeft de vluchtelingen in haar portefeuille. Oh. En ik ga over de huisvesting van de statushouders. Oh ja. Mensen, mensen hebt... met een vergunning, die hier recht hebben op woonruimte, dat is mijn dak van sport. Burgemeester Vluchtelingen en jij eh, huisvesting ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar we weten precies van elkaar wat we doen. Hoor. Het, oh, stilming, oh ja. <laughs> ja. ja. Op, op dit vlak. <laughs> uh, we hebben een, een avond gehad uh, voor informatie, niet voor inspraak werd duidelijk uh, gesteld. Uh, maar er was eigenlijk niet zo gek veel informatie die avond. Datgene wat we wisten, hebben we gedeeld. We hebben het eerst met de Raad gedeeld en op dezelfde avond ook met de inwoners van Goorlen. Omdat we niet wilden dat uh, mensen de dag erop in het Bravens Dagblad zouden lezen wat Goorlen van plan is. Ja. Dus we hebben heel bewust die informatiemarkt op hetzelfde tijdstip uh, georganiseerd als de Raadsvergadering. ja, Een half uurtje later. Maar ja goed, uh, wat we op dat moment wisten en weten, dat hebben we gedeeld. Ja. ja. En uh, dat uh, hield in, wat, wat weten we, van, van uh, Goorlen is een mogelijke locatie voor opvang van 400 vluchtelingen. Ja, voor noodopvang. Noodopvang, uh, voor kijk, een jaar. Er is een plan in de regio Hart van Brabant gemaakt, uh, waar Goorlen deel van uitmaakt. En er was een bepaalde taakstelling, enerzijds voor opvang van vluchtelingen, anderzijds voor huisvesting van vergunninghouders. Uh, in de gesprekken met de collega gemeenten kwam naar voren dat over een jaar... Met name heel Beek, Tilburg en Oosterwijk kunnen voldoen aan de taakstelling voor de vluchtelingen. En dat houdt in dat er dan in die gemeenten een AZC zal zijn voor een periode van een jaar of tien. Oh. We hadden alleen een probleem om dat jaar te overbruggen. En toen hebben Waalwijk en Gorle gezegd van nou, dan gaan wij ieder noodopvang aanbieden voor ieder 400 vluchtelingen. Oh ja. Voor een jaar? Echt. Voor een jaar, maximaal een jaar. Dat is een keiharde afspraak, ook met het COA. Op dit moment is de situatie zo dat alle regio's hebben nu hun plan ingediend bij de commissaris van de Koning. Die is die plannen aan het bestuderen. Binnenkort is er een bijeenkomst met alle burgemeesters en wethouders in Brabant die daarover gaan. En dan zal die ook inhoudelijk een reactie geven op datgene wat er tot nu toe aangeboden is. En ook het COA is aan het uh, studeren wat... ...de mogelijkheden zijn die allerlei gemeentes hebben aangeboden. Ja. En dat is overigens een studie die gaat verder dan Brabant. Ze kijken over het hele land. Dus uh, wat zij gaan doen is een soort plan maken... Uh, ...of zeg maar een soort van draaiboek... ...welke noodopvanglocaties voor hun als eerste in aanmerking komen. En ja, dat heeft ook in het Brabants Dagblad gestaan. Uh, de getallen lopen natuurlijk nogal uiteen. Het plan van Brabant voorziet in een maximale vluchtelingenstroom landelijk van 93.000. Terwijl eh, eh, andere cijfers die wijzen op een getal rondom de 50.000. Je hebt geen enkel idee hoe de afspraak met Turkije, hoe die stand houdt. Of die houdt. werkt. Of die en of die überhaupt stand houdt. Ja, houd. stand houd, ja. Daarnaast is er natuurlijk weer een hele grote instroom van mensen uit Afrika. Waarvan ik denk dat ze eh, bij de IND... Bij de, bij de immigratie- en naturalisatiediensten niet uh, veel kans maken om in aanmerking te komen voor een vergunning. Dus ja, het is allemaal vaag uh, wat er nou werkelijk de komende tijd op ons uh, zal afkomen. Mm. Maar wij hebben in ieder geval in opdracht van de commissaris rekening gehouden met de maximale variant om gewoon op alles voorbereid te zijn. En deze regio, Midden-Brabant, werkt eigenlijk goed mee met, met wat de commissaris? Commissaris van de Koning Wil. Ja, uh, Brabant was uh, ingedeeld in, uh, in elf subregio's, waarvan wij er dan één waren. Uh, tien van die elf hebben inmiddels een plan ingediend bij de commissaris. De, de, de deadline die liep af op 25 mei. Ik heb begrepen dat West-Brabant, uh, met Breda als centrumgemeente, dat die nog niet geslaagd zijn om, uh, om een eigen plan te ontwikkelen. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe uh, de commissaris met, met zo'n gegeven omgaat. Mm. ja. Wat de bedoeling is dat iedereen op opleggen, uh, wel, wel mooi in uh, de past? Die kan dat opleggen, ja. Ja, Die ja. legt dat dan Dat doet hij in zijn functie als rijksheren. Dat is dus iets ja. anders, heb ik begrepen, dan commissaris van de Koning. Dus hij, ja, hij handelt echt rechtstreeks in opdracht van het ministerie. En uh, hij kan dus ook voorbij gaan aan besluitvorming in gedeputeerde staten of in provinciale staten. Hij heeft echt een eigen verantwoordelijkheid. In dat beoordelingsproces staat dan centraal het aantal, want dat is natuurlijk het makkelijkst vatbaar. Of wordt er ook gekeken naar type opvang, opvang locaties zelf die erbij zitten? Kostenaspecten. Je hebt natuurlijk ook al in de krant gelezen dat uh, bepaalde vastgoedeigenaren ervan worden beschuldigd uh, zich te verrijken aan deze problematiek. Er uh, zijn andere vast. Goed eigenaren die daar afstand van nemen. Maar het COA eh, kijkt gewoon naar eh, zeg maar het beste resultaat voor de minste kosten. Zo plat is het. Nou, want als je even kijkt, die 400 uh, vluchtelingen die hier dan uh, een jaar zouden komen. Dat is niet wat de gemeente betaalt. Het betaalt het COA. Ja. Maar dat gaat ruim 7 miljoen kosten. Dus dat daar mensen geld aan overhouden. Daar ben ik van overtuigd. Ja, en, en als het over dit soort bedragen gaat. En het gaat hier dan over 400 vluchtelingen. Op een totaal van, van 50 tot, tot 100, een klein 100.000. Die opgevangen moeten worden. Dus reken maar uit over welke bedragen dat het gaat. Dat daar mensen zich willen verrijken. Ja, daar, daar kan je op wachten. Ja. En, en ik. ik best Dat bedenk ik bij een aantal dingen die het COA doet. Maar ik snap ook heel erg goed welke problemen dat het COA heeft. Oh, maar ik snap om ook dit, heel goed. Om, om, om, dit, uh, om dit voor elkaar te krijgen. Ja, zeker. Uh, en iedereen die, die, die dan uh, een, een, een leegstaand pand heeft waar je er een aantal in kwijt kunt. Ja, die staat, uh, die denkt van ja, uh, beter dat, uh, dat, dat er vluchtelingen in staan zitten dan dat het leeg is. Dat is het, dus het leegstaand, ja, zeker. Want ja. het COA wil altijd grote groepen. En, en, uh, als het, gaat, gaat, om, kleinschalige, als het gaat om noodopvang wel, ja. want uh, dat heeft ook te maken met een bepaalde schaal, ook weer zo'n kostenaspect. Kijk, zo'n AZC, of het nou een nood-AZC is, dan wel een definitief AZC, dat moet constant bewaakt worden. Nou, dat is alleen maar te betalen als je dus denkt in grotere aantallen. Een ander aspect, uh, COA is verantwoordelijk voor onderwijs. Vanaf dag één dat kinderen hier in Nederland aankomen, hebben ze recht op onderwijs. Mm -hmm. Als ze in een AZC zitten of in de noodopvang, dan staat het COA voor de verantwoordelijkheid om dat te bekostigen. Nou, dus vaak is het dan zo dat er een schooltje moet worden ingericht op het AZC zelf. Ja. Daar zul je ook een, een bepaalde kritische massa nodig hebben van aantallen leerlingen, om dat een beetje goed vorm te kunnen geven. Ja. En uh, ook uh, zaken als catering, ja, dat moet ook in bepaalde aantallen... om dat een beetje logistiek gezien ook voor elkaar te krijgen. Dus, ja, uh, grote groepen. Is het voor de statushouders uh, anders? Dan zou je wel geholpen zijn met, met, uh, met locaties van, van vrijstaande. Ja, zeker, daar zijn we ook naar op zoek. Uh, uh, we denken in verschillende scenario's... Uh, uh, wat we in ieder geval uh, willen voorkomen is dat de grotere toestroom van vergunninghouders de, die gevolgen hebben voor de wachtlijst uh, voor de sociale woningbouw. Oh ja, Dat werd die avond ook nog wel benadrukt. Ja. Ook een beetje om uh, de stoom uit de ketel uh, te krijgen. Want ja, maar ik wil de ook gemeenteraad een beetje... is vrij unaniem. Hè? Die, die is ja, uh, ja. geloof ik helemaal unaniem. Ja, maar ik wil ook een beetje een win-win uh, situatie creëren in die zin. Uh, dat we hier ook een argument hebben om bijvoorbeeld uh, de corporatie ervan te, te doen afzien. Dat zij huurwoningen verkopen. En ik wil ook met hun in gesprek dat zij ook noodwoningen voor een periode van tien jaar gaan creëren. Want wie zegt mij dat over tien jaar de rust in de regio is, is weer gekeerd. We hebben het met Kroatië ook gezien. Die hadden we op een gegeven moment ook heel veel hier, Bosniërs. En, en ja, daar is, daarvan is een heel groot deel is uiteindelijk teruggegaan. Dus dat zou hier ook kunnen gebeuren. We kunnen natuurlijk uh, niet in de toekomst kijken. En daarnaast is het zo dat ja, bevolkingsonderzoeken die wijzen uit. dat Vanaf 2040 gaat onze bevolking krimpen. Hm. Hè, dus je gaat geen huizen bouwen die 50, 60 jaar meegaan. Die maar de eerste 20 jaar uh, bevolkt zijn. Ja. Uh, ja. Nou ja, dat zijn, dat zijn een hoop aspecten die gewoon hele zorgvuldige planning vragen. Is dat wel een beleid van de Woonstichting om eigenlijk dat woningbezit maar te verkopen in plaats van voor de huurmarkt ja, de te houden? Dat doen veel coöperaties, ja? want die hebben natuurlijk ja. ook grote financiële problemen gehad. Enerzijds vanwege het bijlappen bij Vestia, om maar te zeg maar. Anderzijds ook door heffingen van Rijkswegen, de huurdersheffing, de wensgasbelasting. Dus die coöperaties die zijn allemaal in behoorlijke financiële nood geraakt. En ze hebben de verkoop van dit soort woningen nodig om weer investeringsruimte te creëren om andere woningen te bouwen. Ja, maar, maar daar wil je dus te tegenin gaan. Daar wil ik zeker voor de komende tijd tegenin gaan, omdat ik vind dat de druk op die sociale woningmarkt nog heel hoog is. Ja. Nee, ik vind dat een van de problemen die nu gelukkig ook wat helder naar boven komen. Corporaties zijn natuurlijk ook hun eigen leven gaan leiden in de afgelopen twee decennia. Eh, eigendom is eigenlijk zoek geraakt van wie zijn de woningcorporaties van zichzelf, eh, ze waren van de gemeente. Ja. Zou je kunnen zeggen, in ieder geval als verlengde van de Rijksoverheid. Wij staan nog steeds borg, uh, he, ja, <laughs> hè, voor de lening. Ja, maar uh, eigenlijk uh, onttrok zich dat toch in belangrijke mate aan toezicht uh, door de gemeenteraad. Van, ja, Dat was de eigen verantwoordelijkheid van de woningcorporatie. En nu zie je dat daar besluiten worden genomen die voor heel veel inwoners consequenties hebben. Ja, maar identiteit. vaak kwam het ook wel heel goed uit van uh, ja. bij, bij gemeentes als corporaties gewoon... Uh, wat onroerend goed dingetjes konden oplossen hè? Ja, ja. Uh, door een bepaald pand nee, aan te kopen vind, of. Je uh... hadden wel eens een projectje waardoor je een stukje onroerend goed kwijt kon tegen Precies. een uh, mega prijs, ja. waardoor het grondbedrijf toch weer meer winst maakte, waarover ja. dan weer vennootschap. Maar dat was voor de wemstkansbelasting. Door... Ja. <laughs> dat, dat, dat, dat was voor die regel ja. uh, en de winst van het grondbedrijf uh, is dit, dit, het grondbedrijf maakt winst. Uh, maar het, het spel met de projectontwikkelaars is dat je als grondbedrijf van een gemeente probeert die projectontwikkelaars voor te zijn. Uh, zodat je uh, de grond nog tegen een redelijk acceptabele prijs ja. kunt kopen. Ja. Zodat je de, de, in ieder geval sociale woningbouw kunt plegen. Ja. Nou ja, daar zijn we ook over begonnen. Dat is een van de redenen dat ik zeg: je helemaal gek geworden daar in Den Haag. Um, maar, maar ja. Uh, de, de, de, maar, maar dat is ook wat ik vind de unieke positie van het grondbedrijf. Die heeft een maatschappelijke taak die verder gaat dan alleen maar deelnemen aan het economisch verkeer. Ja, dat doen we ja. ook Gerard, even ja. ter voorkoming van misverstanden. De, de gronden die wij aan de coöperatie uh, uh, verkopen, dat is een fractie van datgene wat wij aan de projectontwikkelaar uh, doen. Ja. Wij hanteren daar gewoon vastgestelde normbedragen, waardoor de coöperatie in stand is om een woning tegen betaalbare prijzen te verhuren. Ja, maar het lastige is dan, want uit het overschot moeten een aantal uh, gemeenschappelijke taken, uh, straten, rioleringen, noem maar op, uh, gefinancierd worden. Ja, nou, dat is niet de hoofddoelstelling. Maar... Nee, maar de praktijk is toch uh, dat het zo werkt uh, in, in de opbouw van de prijsvorming in het grondbedrijf. Nou ja, maar kijk even, als je een, een stuk grond koopt van een boer... Uh, je kunt hoog, hooguit uh, 50% bebouwen, want de rest is uh, wegen, straten, pleinen, uh, openbaar groen. Uh, de rest kan je dus verkopen, maar dat moet wel ontwikkeld worden. Er moet uh, waterleiding, er moet riolering, er moet elektriciteit, met tegenwoordig ook aan de alle kanten glasvezel in. Ja. Dus dat kost nogal wat. Dus er, tussen, tussen de prijs die je aan die boer betaalt... en de, de, de prijs die je aan de projectontwikkelaar zit, zit... zit best een hoop werk voor de gemeente... Ja. voordat je er überhaupt uh, terecht kunt. Ja. Uh, ja, En dat zal ergens betaald moeten worden. Ja, dan betalen de, de, de, de, de kopers van, diegene, van die woningen. degene die het uiteindelijk in huis koopt... Ja. Ja, die betaalt de kosten die ervoor gemaakt zijn. Alleen als ja. je het uh, aan de, de markt overlaat... Uh, nou ja, dan lopen we de kans dat daar nogal wat uh, extra geld aan die strijkstok blijft hangen. En daar hebben we als gemeente gewoon geen zin in. Nee, maar wij uh, hebben zeer terecht we, ik het terecht gezegd ja. van woningcorporaties, huursector, het sociale huursector, ja. moet in staat zijn tegen fatsoenlijke prijzen grond ja. uh, te ja, kopen, zijn, en dat is zijn, geen volle we, marktprijs. Zijn we toch weer terug bij, uh, bij het grondbedrijf, maar we hadden het over vluchtelingen. Ja, ja. Nog even, hey, nee, uh, een een ja, ja. daar een conclusie uit. Er is sinds die avond eigenlijk nog niet veel meer gebeurd, niet veel nieuws te vertellen. Nee, nee de provincie en het COA studeren nu al ja. op alle plannen er die ingemaakt. Zijn ook de molens die langzaam malen, of heb je het idee dat er toch wel uh, snelheid uh, wordt uh, betracht. Ja, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Ik ben zelf nogal ongeduldig van de aard. Uh, dat heb ik misschien met Piet uh, gemeen. Dus wat mij betreft zou het allemaal wel sneller mogen. Maar van de andere kant, het COA is natuurlijk op zoveel plekken bezig uh, om overal de dingen te doen. Dus die hebben ook een beperkte capaciteit. Ik snap dat ook wel van de een kant. Van de andere kant ja, zou ik ook wel toe zijn aan duidelijkheid. Maar jaar dat jaar van de noodopvang, denkt... begint dat te tellen op het moment? Dat, dat komen. er komen ja. of ja. dat het besluit nee. in... Uh... Als ze 1 november komen, dan gaat de teldatum op 1 november in. Ja. Oh ja. Is dat een beetje een reële schatting dat het tegen die tijd gaat? Geen idee. Nee, nee, nee. Nee, dat gaat natuurlijk ook nog gefaseerd per locatie. Ja, en ja. dat ligt ook aan de locatie. Uh, ja. Zo'n terrein zal ook bouwrijp gemaakt moeten worden. De, uh, nou ja. Nee. Ja, ik neem aan dat Goede gewoon het meest aantrekkelijke bod heeft. Huh? Ik weet het niet, ik ken de, het aanbod van andere gemeenten niet. Ah, Moet nou, goorlijk kennende. Nou, we toch het beste zijn. We volgen het met belangstelling, zeggen we dan. En uh, we zullen er ongetwijfeld nog wel een keer op terugkomen. We zijn uh, door het uh, uur heen van Koolse Kringen. Ik dank mijn gasten Piet Poos en Guus van de Put. Uh, nogmaals, maar beterschap, want je zult ongetwijfeld van luisteren naar dit boeiende programma. Dit was Godse Kringen. bedankt voor het luisteren en tot over 14 dagen, want over een week is het een uur literatuur.